10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De NVM komt op dit moment met de eerste kwartaalcijfers van de woningmarkt. U hoort ze zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. De duur van de WW wordt niet verkort. De uitkering blijft drie jaar, hebben werkgevers, werknemers en kabinet afgesproken in de onderhandelingen over een sociaal akkoord. Werkenden betalen een tientje per maand extra om de WW betaalbaar te houden. Verslaggever Arjan Noorlander.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 Het personeel van de vleesverwerker Willy Celton uit Os... heeft het faillissement van het bedrijf aangevraagd. De medewerkers hebben al weken geen salaris meer gekregen. Willy Celton is verwikkeld in het recente vleesschandaal. De eigenaar zei dat hij zelf faillissement zou aanvragen... maar dat is nog steeds niet gebeurd. Als het bedrijf failliet gaat... kunnen de medewerkers een WW-uitkering aanvragen. Nu zitten ze zonder salaris thuis. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft 130 bedrijven een brief gestuurd... die vlees van Celten hebben gekocht. Ze krijgen 14 dagen om te achterhalen waar dat vlees naartoe is gegaan. De Consumentenbond vindt dat veel te lang duren. Op deze manier zitten consumenten twee weken lang in onzekerheid... En Consumenten weten niet om welke supermarkten het gaat, ze weten niet om welke producten het gaat. Dus er is nog heel veel onduidelijkheid en wij vinden dat dat veel beter kan. Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over de gang van zaken rond de nieuwste vleesaffaire. De Amsterdamse politie heeft zes mensen aangehouden na de schietpartij in Amsterdam-West. Daar werd gisteravond een man neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. Hij is een van de zes arrestanten. De politie deed na de schietpartij op verschillende plaatsen in Amsterdam onderzoek. In Parijs hebben gisteravond zo'n 2000 mensen gedemonstreerd tegen homo-haat. Bij de betoging stond de Nederlander Wilfred de Bruin centraal. Hij werd vorige week, vorig weekend in Parijs, samen met zijn vriend, mishandeld... en raakte daarbij ernstig gewond. Nou, Ten eerste is het de voortand dacht dus ik slis een beetje. Uh, Ten tweede zit een scheur in mijn lip, maar het ernstige zijn zeven breuken. In mijn schedel. Allemaal rond de oogkassen. De Bruin zette een foto van zijn gehavende gezicht op Facebook. om aandacht te vragen voor geweld tegen homo's. Het geweldsincident kreeg daarna veel aandacht in Franse en internationale media. In Utrecht wordt vandaag de laatste munt geslagen met de afbeelding van koningin Beatrix. Met de munt van 5 euro wordt de vrede van Utrecht herdacht. Op de munt staat een portret van koningin Beatrix omringd door 35 veren, Die symboliseren de 35 delegaties die op 11 april 1713 in Utrecht vrede sloten. Koningin Beatrix woont vanavond met prins Willem-Alexander en prinses Maxima een concert bij in de Domkerk ter gelegenheid van het jubileum. Dan nog het weer in het noorden de hele dag bewolkt en regenachtig. In het zuiden nu en dan zon. Het wordt 14 graden in Limburg en 5 op de Wadden. Ah, en de weet, deze informatie staat nog een kleine 60 kilometer file. Langere file op de A9, Alkma-Avenstelveen. Het gaat nog langzaam tussen Beverwijk en kruppen Op de A12 utrecht Den Haag, daarna sleep van een onge aanrijding tussen Reewijk en Zevenhuizen. Nog 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum met Papendrecht vierde rijden. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. En de nasleep van een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Ochtend en Tiel nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Zal ik je maar afkondigen dan? Kees Kwaks was dat van de ANWB. Zo verder met Goedemorgen Nederland met de nieuwste cijfers van de Woningmarkt. Blijf bij ons.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De nieuwste cijfers over de woningmarkt. Webwinkels verliezen tientallen miljoenen door cyberaanvallen. Verzekeringsmaatschappijen kijken straks mee of u wel netjes rijdt. Een moestuin is de makkelijkste manier om te weten wat je echt eet. Dus eigenlijk. Het is dus bijna geen excuus om geen makkelijke moest zijn te hebben. En dat ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Goedemorgen. Op dit moment, dames en heren, geeft de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Amsterdam, een persconferentie. waarin ze bekendmaken wat de cijfers zijn van de woningmarkt in het eerste kwartaal. En collega André Menema, jij hebt die cijfers. Goedemorgen. Goedemorgen. En. Nou, de huizenverkoop kende ons zoals verwacht een heel slecht eerste kwartaal. De verkoop van bestaande woningen daalde met maar liefst 30% ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar, dus 2012. Dat was wel een topkwartaal, een onverwacht mooi topkwartaal. Maar dat heeft alles te maken met de aanscherping van de regels voor de hypotheekverstrekking per 1 januari. En die zorgde dus voor betere verkoopcijfers voor de jaarwisseling. En voor slechtere cijfers, minder verkopen na de jaarwisseling. Veel kopers hebben ze de, voor de jaarwisseling zeg maar, nog een slag geslagen, zeggen ze bij de NVM. En wat men eigenlijk een beetje hoopte dat die. Die, die, die boost die de woningverkoop kreeg in het vierde kwartaal... zou doorzetten in het eerste kwartaal, dat is helaas dus uitgebleven. Juist, dus een politieke maatregel heeft nog voor wat groei gezorgd... dat dan in ieder geval voor wat verkopen in het laatste kwartaal van het vorig jaar. Dat is nu dus echt ingestort, want 30% is een tamelijk fors verliespercentage. Ja, het is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld maatregelen die het kabinet heeft genomen... rondom de CO2-uitstoot van auto's. Dan zie je dat mensen voor een bepaalde datum dan heel snel nog een auto kopen... om binnen het oude tarief te vallen. En daarna zie je dan de autoverkoop instorten. Eigenlijk is het hetzelfde een beetje gebeurd in die huizenmarkt. Maar dat is ook een lichtpuntje. De huizenprijzen die dalen nog wel steeds, maar niet. Meer zo hard geconstateerd met de NVM. De gemiddelde woning kost nu 206.000 euro. Dat is 5,5% lager dan een jaar geleden. Maar er komt het, het, het, de bodem is in zicht, zeggen ze bij de NVM. De ja. grootste prijsdaling hebben we al achter de rug. En we zien langzaam een soort herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod in die woningmarkt. Langzaam, maar zeker. En het woonakkoord, want dat zou die huizenmarkt vlot moeten trekken. Zijn, zijn daar nog mededelingen over gedaan en of dat effect heeft op de cijfers? Nou, voor ons dan nog niet. Dat zorgt alleen maar nog voor aanhoudende onzekerheid ten aanzien van de impact van die, dat woningakkoord en op de, op de huizenverkopers. Wat je dan wel ziet, is dat de betaalbaarheid van woningen toeneemt. Als je nu kijkt, als iemand nu een huis koopt... vergeleken met bijvoorbeeld 4, 5 jaar geleden... dan ga je er echt 20, 25 procent op vooruit veel lagere woonlast. Nou, De combinatie met lage hypotheekrente, eh, toch enigszins weer aangetrokken eh, lonen eh, met wanneer om CEO-verhogingen... en de stevige prijsdaling van de huizen die bij elkaar... zorgen die voor eh, betaalbaarheid, een betere betaalbaarheid voor woningen. Dus met andere woorden, bij de NVM zeggen ze nu... we, we, we zien een soort bodem in zicht komen... Mensen komen een klein beetje uit hun schuilplaatsen... waar ze de voorbije jaren ingebivockeerd hebben. Uh, en dat zien we bijvoorbeeld ook weer terug uh, in het aantal te koopstaande huizen. En dan is collega André Mijnema over de nieuwste kwartaalcijfers... dus van de NVM over de woningmarkt. Ik dank je zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Door naar de webwinkeliers, want die hebben naar schatting tientallen miljoenen euro's schade opgelopen... door de drie cyberaanvallen die afgelopen week op het online betaalsysteem Ideal zijn gedaan. Uh, en uh, die aanvallen hebben dat systeem tijdelijk uit de lucht gehaald. En daarom moeten, vinden ze, een delta plan komen om de cybercriminaliteit een halt toe te roepen. Wijnand Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de branchevereniging Thuiswinkel.org. Wat is de schadepost? De schadepost. Bedraagt toch ja, wel, wel enkele tientallen miljoenen euro's. Hè? Want als Ideal met een marktaandeel van meer dan 50% er uh, uren uh, uit ligt, ja, dan kost dat gewoon heel veel geld. Ja, en dat heeft niks te maken met de problemen bij de ING? Nou, ik denk dat uh, de IG, maar dat geldt voor alle banken, hè, uiteraard uh, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En, en moet zorgen voor, voor robuuste systemen. Hè, dat, uh, dat ze gewoon uh, kunnen anticiperen op uh, aanvallen op hun systemen van, van hackers en van, uh, van boeven. Uh, zij nemen overigens die, uh, die dreiging ook heel erg serieus en werken daar uh, heel hard aan. Dat weten we ook gewoon in, uit het uh, constructieve overleg wat we met hen hebben. Maar ik denk dat er meer nodig is. Ik denk dat er gewoon een, op een drietal vlakken gewoon uh, actie moet worden ondernomen. En dat iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Welke actie moet worden ondernomen? Nou goed, ik denk dat webwinkels natuurlijk ook naar zichzelf moeten kijken. Zij moeten ervoor zorgen dat uh, nou, zorgen voor een uh, veilige webomgeving waar het veilige winkelen is. Hè, bescherming van persoonsgegevens af en toe in het geding. Nou, zij moeten ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat de, de banken uh, ervoor moeten waken en ervoor moeten zorgen dat uh, veiligheid gewoon op orde is. Hè, dat het uh, veilige bankieren is. Uh, dat men van uh, als dat veilige betalingsverkeer en uh, het uh, live zijn van actief van, van Ideal, dat men dat kan garanderen. Maar je kan de bank natuurlijk niet helemaal uh, alleen laten staan uh, daar waar het gaat over uh, grote uh, aanvallen van, van buitenaf. Hè. Of dat nou politiek gemotiveerd is, wat sommigen zeggen, of dat het gewoon van grote criminele bendes uit het buitenland komt. Ja, daar, daar heeft de overheid natuurlijk ook een rol in te spelen. Ja, nou ja, welke rol dan precies? Ja, ik denk dat er gewoon internationaal moeten er natuurlijk gewoon afspraken uh, zijn of, uh, of nog aanvullend uh, komen. Ja, maar het is uh, toch een red race? Ik bedoel, iedere maatregel die je bedenkt, ja, die uh, wordt vervolgens weer achterhaald verklaard... doordat absoluut. er weer een, een stel nerds met doos op een zolder een nieuwe aanval openen. Ja, nou, dat, dat, dat is ook zo. En dat, maakt, uh, dat, dat is inrent aan, aan deze wereld. Uh, ik verwacht ook dat dat in de komende jaren niet anders is. Maar dat maakt de urgentie natuurlijk van het probleem alleen maar, uh, maar, maar nogmaals nogal duidelijker. Ja. Ik denk ook dat het gewoon nodig is dat, uh, dat die actie ondernomen wordt. Ja, hoe kun je überhaupt niks kopen als iDeal eruit ligt? Ook niet met een creditcard eigenlijk? Nou, dat, kijk, wij zijn wat minder afhankelijk van iDeal uh, dan uh, bijvoorbeeld uh, de winkeliers in de winkelstraat van, van pinbetalingen. Uh, bij webwinkels is het uh, eigenlijk wel gemeen goed dat je meerdere betaalsystemen aanbiedt. Hè. Dat kan achteraf betalen zijn, dat kan uh, Paypal zijn, dat kan uh, creditcards zijn. Dus die weten zich wel redelijk wijs in te denken. Maar nogmaals, met een marktaandeel van meer dan 50% uh, is, is de schade natuurlijk als deal eruit ligt wel aanzienlijk. Ja, hoe weet u eigenlijk dat het zoveel geld is? Wat u ja, bent misgelopen? Nou ja, dat kun je een beetje berekenen. We weten ongeveer dat uh, natuurlijk we weten de marktomvang, we weten wat er per dag zo'n beetje omgaat, uh, wat er verkocht wordt. We weten het marktaandeel van Ideal. En we weten ook dat consumenten die dan getroffen worden door zo'n storing... Nou ja, goed, dat er een derde zegt van nou jongens, bekijk het maar. Uh, gelukkig zegt een derde ook van nou, wij komen wel weer wat later terug hè, als exact. je er wel doet. En, ja. uh, en een derde betaalt gewoon met die andere betaalmethodieken. Goed, aan de slag dus maatregelen nemen, hoewel ja, niemand precies weet hoe het moet. Ja, inderdaad. Nou, daar zijn we ook niet echt verder mee gekomen dan. Maar uh, hou ons op de hoogte. Wijnand Jonge, voorzitter van de brancheorganisatie voor, uh, voor uh, uh, webwinkeliers. thuiswinkel.org.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 Ja, de plofkip, sinaasappels, die zijn overgevlogen van de andere kant van de wereld. Een kant-en-klaar maaltijd met meer nummers dan pure producten. Als je echt wil weten wat je eet, dan moet je een moestuin beginnen. Verslaggever Jetmok tuinierde een ochtend met Jelle Medema... en die uh, de vierkante meter moestuin in Nederland introduceerde. Ik ben uh, Jelle, ik ben 19 jaar. Ik hou heel erg van op reis gaan, uitgaan, ik speel gitaar in een bandje... en ik heb een moestuin... <laughs> en dat laatste verwachten mensen nooit bij mij. Die zullen, no, zullen nooit denken van hey, dat hoort bij Jelle of zo. Maar dat is juist zo grappig. Je hoeft niet het stereotype moestuinmens te zijn... om op deze manier je eigen groente te kunnen verbouwen. Kun je eens vertellen wat je aan het doen bent? Ja, ik, euh, ik ben mijn moestuin weer klaar te maken zeg maar, na de winter. En eigenlijk het enige wat ik hoef te doen... ik, ik heb wat nieuw compost eroverheen gegooid. En dat spit ik nu om. En dan ben ik zo meteen weer klaar om te gaan zaaien. Deze bak is 1,20 bij 1,20. En uh, daar kan ik eigenlijk het hele jaar uit eten. Daar kan één he ja, eigenlijk de hele zomer sowieso uit eten. Je bent heel jong, maar je bent al vijf jaar bezig met deze moestuinen. Waar komt die fascinatie vandaan? Ik heb, uh, toen ik 14 was, had ik het boek uh, Square Foot Gardening uh, gelezen. een boek uit Amerika. En toen dacht ik van, dit is zo geniaal. Dat moet eigenlijk van heel Nederland weten. Ik noem het zelf de makkelijke moestuin. Ik heb er ook een website over. En uh, ja, daar vertel ik op hoe mensen gewoon zo heel erg super makkelijke moestuin kunnen hebben. En eigenlijk iedereen kan dat op deze manier. Je kan bijvoorbeeld op een, op een ja, balkonnetje kan je het ook doen. Een makkelijke moestuin die zo klaar is en nauwelijks tijd kost om bij te houden... dat leek mij ook wel wat. En dus ging ik naar een tuincentrum waar ik planken kocht... een paar spijkers, een paar schroeven, tuinaarden, zaadjes... En ging ik aan de slag. Nou, de eerste laag aarde gaat erin. Als je je moesda niet opdeelt... dan krijg je aan het eind van het jaar echt een gigantisch oerwoud... met allemaal groenten door elkaar heen. En dan weet je ook niet meer echt precies wat wat is... Dus wij hebben een soort systeem. Je hebt vak van 30 bij 30 centimeter. En daar zet je bijvoorbeeld vier kroppen sla in... of één grote plant, dus de courgetteplant, of 16 radijsjes. En als je dat zo opdeelt, is het echt super overzichtelijk. Dus als ik bijvoorbeeld radijsjes zei, dan prik ik gewoon met mijn vinger... dat zal ik even voordoen... prik ik gewoon 16 gaatjes in zo'n vak... en daar gooi ik dan daarna zaadjes in, doe ik dan weer dicht... Gooi ik wat water eroverheen. Ben ik eigenlijk weer klaar. Voor de rest van het jaar? Ja, of totdat die rijstjes opkomen en dat ik die oogst en dan weer iets nieuws erin zet. Nou, de bak staat inmiddels op mijn balkon. De aarde zit erin. Dan is het nu alleen nog een kwestie van zaaien. Eigenlijk zeg ik altijd van um, gewoon doen. Maar voor de mensen die eigenlijk helemaal niet zelf willen nadenken, heb ik ook nog uh, ja, hele stappenplannen en uh, zaaischema's. Die je gewoon stap voor stap kan volgen. En als je dat doet, dan heb je gewoon binnen Nota een, de meest geweldige uh, groente-oase. Wat heel grappig is, uh, zo'n bak is natuurlijk heel klein. Deze 1,20 bij 1,20. Maar er kunnen ook gigantische planten in. Bijvoorbeeld een courgetteplant is echt heel erg groot. Uh, maar die laat ik omhoog groeien aan een raster. Ik, uh, dat is een speciale soort uh, klimcourgette. En dan heb ik in één vakje van 30 bij 30 centimeter... groeit dan een gigantische courgetteplant uit met echt... Uh, 10 uh, couchettes of nog wel meer. Dus wat zou je dan zeggen tegen mensen die, uh, die hier moeilijk over doen en zeggen, nou, hier heb ik geen tijd voor en uh, ik heb ook helemaal geen groene vingers? Ik zou: Je moet het gewoon doen. Mensen denken altijd dat ik een soort van moestuing ben of zo. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb ook helemaal geen verstand van uh, allemaal groente-rassen en zo. Mensen vragen mij dan wel eens, uh, ja, wat is dit voor peterselie-ras en zo? En dan heb ik geen idee... En dat is juist zo leuk, de makkelijke moussin is echt voor iedereen. Gewoon, ik krijg e-mails van mensen die in een rolstoel zitten, die een bak op tafelhoogte hebben gemaakt. Of, um, ja, of uh, laatst kreeg ik een mail van iemand die heel autistisch was. En die zei van, oh wat is dit overzichtelijk. Ik ben zo blij dat ik nu ook kan tenieren. Weet je wel. Dus eigenlijk is dus bijna geen excuus om geen makkelijke moestuin te hebben. Met het schema van Jelle in de hand ga ik dan nu zaaien. 16 wortelzaadjes in het vakje helemaal linksonder. Ik heb net ook al ertjes gezaaid, wat spinazie, wat rucola, wat kropsla. Eén vakje heb ik gereserveerd voor bloemen. Het moet er ook een beetje gezellig uitzien. En dan is het een kwestie van... ...wachten. Beat. Well. Wie en geen zin heeft om naar de supermarkt te gaan... en geen zin heeft in een moestuin... en geen zin heeft om te koken, moet morgen luisteren. Want fastfood kan ook heel gezond zijn. We bereiden ze, we koelen het terug en uiteindelijk uh, gaat het de vriezer in. En dit heeft dus als grote voordeel uh, geen conserveringsmiddelen. Dat is morgen in de nieuwe bijdrage van Jet Mok en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Karo via goedemorgennederland.karo.nl Straks een kastje in de auto dat uw rijgedrag nauwlettend in de gaten houdt. Jawel, eerst nu het ochtendtumeur. Hier is Henk Spaan. Een Montessori-meisje schreef laatst dat ze de ophef om het Rijksmuseum niet begreep. Welke Amsterdammer kwam er nou? Een vriend uit Rotterdam zei in volle oprechtheid tegen me... Goh, ik wist niet dat het Rijksmuseum zo groot was. Een hele pagina in de New York Times. Mij ontroert het Rijksmuseum. Dat komt zo. Mijn lagere school in Amsterdam-Nieuw-West was een zogenaamde noodschool. Er was geen gymzaal. Ter compensatie kregen we museumles. Eén keer in de veertien dagen kwam er een bus die ons van Nieuw-West naar Amsterdam-Zuid bracht naar het Rijksmuseum. Daar werden we rondgeleid door een kunstenaar met een alpinopet op. Het maakte een diepe indruk op me dat we een blik op de 17e eeuw mochten werpen door de ogen van de beste schilders van de wereld. Die ontroering is nooit geweken. Daarom haat ik de bond van fietsers ook zo. Die heeft geprobeerd de restauratie van mijn Rijksmuseum... in de soep te laten lopen met hun crypto fascistoïde eis tot het behoud van een tunneltje. Geef een idioot een fiets en hij schreeuwt om een tunneltje... omdat het zo lekker galmt. Dat mensen zich willen organiseren alleen maar omdat ze op een fiets zitten... is een aanvechting van geboren losers... Je moet intellectueel zwaar gedepriveerd zijn om contributie te willen betalen... ten einde deel uit te maken van in windjacks gehulde, pedalerende hordes. Door die voorheen permanent naar pis stinkende tunnel... omdat alle uit het café komende Amsterdamse fietsers er s'nachts tegen de muur stonden te zeiken... kun je nu een blik naar binnen werpen op de heropende geschiedenis van Europa. Een peloton op holgeslagen batavieren en kaninevaten... wil ten koste van alles door die beschaving heen blijven fietsen. Tot de dood erop volgt. Dan zijn ze stil. Henk Spaal, morgen het ochtendhumeur van Nielgun Njerli. Stop! Het is 6 minuten voor half elf, dames en heren. U luistert naar de Caro op Radio 1. Uw rijgedrag kan in de toekomst de hoogte van uw autoverzekering bepalen... hoe door een kastje in de auto dat registreert hoe hard u rijdt... en speelt de, dat de gegevens doorspeelt naar uw verzekeraar. Initiatiefnemer is Harm Blaak en die is van het adviesbureau Towers Watson. Meneer Blaak, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Wat wordt er precies geregistreerd door zo'n kastje? Uh, nou, uh, ja, alle karakteristieken van het rijgedrag, dus snelheid, eh, bochtengedrag, eh, g-krachten worden geregistreerd. Uh, dus in feite kan heel nauwkeurig uh, vastgesteld worden hoe iemand rijdt. Waarom? Om uh, in ieder geval uh, te stimuleren dat, uh, of dat goed rijgedrag beloond wordt door een lagere premie. Het is dus een kortingssysteem En uh, ja, daarmee een lagere schadelast in Nederland creëren. Ja. En... ...en de verkeersveiligheid verhogen. Dus maar, er, maar, maar er is nu toch al een kortingsysteem, dat heet de no-claim? Dat klopt, dat klopt. Het is dus in die zin ook geen volledig nieuw systeem... ...maar het is meer een, uh, ja, het voortbeduren op, op het no-claim systeem. Alleen dit registreert veel nauwkeuriger uh, het rijgedrag zelf. Maar wat maakt het u uit hoe, uh, hoe ik rij als ik maar geen schade veroorzaak? Nou, ik denk dat het dat sowieso de, de, de pay-off is dat, dat uh, het rijgedrag gesignaleerd kan worden... Dat, dat doet de politie uh, toch al? Nou ja, die doet dat incidenteel natuurlijk. Dit wordt uh, structureel en, en dat het mensen stimuleert uh, om uh, veiliger te rijden. Ik ja, maar als dat, je, het... als je, dat doe je toch al met een no-claim-polis? Ik bedoel, uh, als je geen schade rijdt, dan ga je vanzelf minder premie betalen. Dat klopt, dat is waar. Dus uh, dat is uw belang toch, dat u het niet hoeft uit te betalen. Dus uh, als iemand uh, uh, wat wilde rijdt, maar nooit ergens tegenaan knalt... wat zou het u dan uh, schelen? Nou, het is uh, in die zin niet mijn belang. Ik ben geen verzekeringsmaatschappij. Uh, als burger van Nederland is het zeker mijn belang dat de verkeersveiligheid uh, toeneemt. Uh, hè? Dat mijn kinderen veilig over straat kunnen, dat is, uh, ja, denk, daar moeten we alles voor doen. En de elektronische hulpmiddelen, die, die zijn En nu. Ja, uh, dat gaat ongetwijfeld ook via een GPS-systeem, of niet? Uh, klopt, ja. Dan weet u dus ook waar ik uithang. Uh, klopt. Dat mag niet. Nee, de, de wet op de prijs hier in Nederland is uiteraard hier op een toepassing. En, uh, dus het, en, en ik denk goed te benadrukken dat dat een vrijwillige verzekering is. Hè. De bestaande verzekering blijft gewoon uh, in de markt. Dus mensen kunnen zelf kiezen hiervoor. En uh, nou ja, het is, uh, dus tussen verzekeringnemer en, verze en verzekeraar zullen er afspraken gemaakt worden over de data die gebruikt mogen worden. Ja, wie controleert dat? Uh, nou, dat ligt vast in een overeenkomst en die data die mogen dus niet voor een, uh, voor een ander doel dan puur voor beoordeling van het vrijgedrag gebruikt worden. Ja, wie controleert dat? <coughs> nou, de Nederlandse prijswetgeving is van toepassing. Uh, er ligt een afspraak, uh, ja wie controleert dat? Ja, er is een overeenkomst. Nou ja, nee de vraag is wie controleert het? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, dat is nogal van belang. Ja. Want u kunt zeggen, er is sprake van een overeenkomst, maar zeker bij privacygevoelige informatie en zeker gezien de wetgeving die op dat punt bestaat in Nederland, zou er toch ook iemand toezicht moeten houden dan, toch? Ja, klopt. Maar u weet ook niet wie dat moet zijn? Nee. Hoeveel, hoeveel premie gaat het schelen? Want als je dan zo'n overeenkomst aangaat met, met, met, met alle nadelen die de mogelijke wijze aan zitten voor je privacy, dan wil je wel dat het wat geld oplevert. Nou, het is een systeem wat in Amerika al uh, geïntroduceerd is. Ja. En de ervaring daar leert dat het uh, tot, uh, tot 30% uh, premiekorting op uh, kan leveren. Ja, dus een... Afhankelijk van het rijgedrag. Maar dan heb je het over uh, tientjes en in sommige gevallen bij 100 euro per jaar. Ja, klopt. Ja. Denkt u dat mensen het willen? Uh, ja, onze ervaringen in Europa zijn dat mensen het willen. En uh, het is dus zo, uh, het gaat in Nederland alleen vliegen als de consument het wil. Het is niet zoiets wat, wat door uh, verzekeraars gepoest uh, kan gaan worden. En dan zeggen jongens, dit, dit, uh, dit, dit, dit wordt het nieuwe systeem. Het, dit gaat alleen uh, werken als de consument uh, hier de voordelen van ziet. En hoe betrouwbaar is dat kastje? Gaat hij degene dingen registreren die niet gebeuren? Uh, nou, die, uh, dat, is uitgebreid, dat is uitgebreid getest. Dat is bewezen, bewezen uh, software en uh, dat is, wordt ook steeds verder doorontwikkeld. Het wordt nu ook uh, op andere manieren al in auto's toegepast. Goed. Nou, we zullen zien wat er van komt. Uh, Harm Blaak van het adviesbureau Towers Watson. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Einde van deze uitzending. Het is namelijk bijna half elf. Uh, meer informatie vindt u terug op onze website. KRO.nl Zometeen hier op Radio 1. De NTR met Dr. Ruth. Vandaag Jeroen Wielard, over liefdesperikelen. Goedemorgen. En toen bleef het helemaal stil. Jeroen Wielard is afwezig.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 Ook een ander resultaat uit die onderhandelingen. De duur en de hoogte van de WW worden niet beperkt. De uitkering blijft drie jaar, hebben werkgevers, werknemers en kabinet afgesproken. En het gehandicaptenquotum van 5% dat het kabinet wilde, dat komt er ook niet. Ook afgesproken. Ander nieuws over de huizenmarkt. In het eerste kwartaal van dit jaar is de huizenverkoop met ruim 30% gedaald. Vlak voor de jaarwisseling was er nog een opleving. Door verscherping van de hypotheekregels met ingang van dit jaar. Ook de gemiddelde prijs voor een huis is gedaald, maar dat is niet meer zo hard gegaan. Een woning werd gemiddeld 5,5% goedkoper. Volgens de NVM komt er langzaam evenwicht tussen vraag en aanbod. En NAVO-secretaris-generaal Rasmussen is in Zuid-Korea voor een bezoek van drie dagen. Het bezoek gaat officieel over het partnerschap tussen Seoul en NAVO. Maar de crisis tussen de beide Korea's staat ook hoog op de agenda. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie hier, het regent. Ellende op de weg, dus kees nog altijd. Ja, de scherpe kantjes zijn er af. Cent is half elf en dan mag de spits wel gedaan zijn. Nou, dat is hier ook bijna. Met uitzondering van de A7, Hoorn-Zaandam. Bij de afrit bij de Wormar nog drie kilometer. De A9, Alkmaar-Amstelveen. Nog drie kilometer voor knopen in op de A15 nog altijd de nasleep van een ongeluk. Nijmegen richting Gorkum. Het gaat nog langzaam tussen Echtot en Wadenooien, over ruim 6 kilometer. En tenslotte de A28, Zwolle, richting Amersfoort. Bij Amersfoort nog 3 kilometer. Contact is hersteld. Snel door naar de bus van lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Liefdesdrama. Nederland werd begin deze week opgeschrikt door het bericht over de nieuwe relatie van Raphaël van der Vaart. Hij doet het met Sabia Boularus. De beste vriendin van zijn vrouw Sylvie... die nog zoveel van hem zei te houden na de klappen van kerstmis. Het stond allemaal in beeld. Nederlandse kranten er snel mee. Smullen van andermans leed. Liefde. Het doet pijn... Het is zalig, het is gecompliceerd, we kunnen niet zonder. Voor ons ligt The World Book of Love, Het Geheim van de Liefde. Een boek over, zoals het in de flap staat jaloezie en misbruik, Darwin, speeddates en hersenscans. Over ouderliefde, dieren, vrienden, seks, huwelijk, scheiding, vlinders in de buik... en zorg voor ouderen en nog zoveel meer. Heel dik boek, volgeschreven over kenners en wetenschappers over de hele wereld. Wij hebben hier in de bus Jean-Pierre van de Ven. Sinds 96 bezig als relatietherapeut. En heeft u vragen aan hem. Of aan lijn 1. Hoe is het met u... Bent u net vreemd gegaan? Heeft hij u pijn gedaan of zij u? 0800 1121. 0800 1121. Daar kunt u mee bellen. Intiem. Wanhopig of verliefd. Tweeten met Lijn1 Radio. En mailen met Lijn1. Tell me your name, hello, I love you, let me jump in your game She's walking down the street, blind to every eye she meets Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Jim Morrison had destijds ook al zo wat vragen namens The Doors. Ooit in een vroegere fase van deze radiocarrière... of radioloopbaan of het gedoe wat ik bij de radio doe al jaren... werkte ik bij Veronica en deed ik mee aan Radio Romantica. Er ging mij ontzettend veel deuren open. Wat een ongelofelijke hoeveelheden aspecten heeft de liefde. Hoeveel mensen zijn er verheugd over? Hoeveel mensen tobben ermee en ze konden bellen met Radio Romantica op vijf? En dat was een heel erg populair programma. staat nu niet meer. Eh, het zou er moeten zijn, en ik ben er erg voor, om af en toe in lijn 1 er toch weer aandacht aan te besteden. Jean-Pierre van de Ven, want er is wel behoefte aan, hè? toch? Uh, nou, er is altijd wel behoefte aan liefde, ja. Ik heb hier een eindredacteur, die begrijpt er niets van... dus die zit met rode oortjes mee te luisteren in de bus. Gozien. Ons babs. <laughs> Hij begrijpt niks van de liefde. Nee, zij. Oh, zij begrijpt er niks van. En jij bent net even uit je praktijk weggelopen. Ja. Er staan weer hele rijen voor je vandaag. Nou, ik klaag elf, niet over het Op uur, uur moet je weer door, hè? Ja, ik moet zo weer door. Ik klaag inderdaad niet over clandiditie. Uh, als relatietherapeut uh, uh, heb ik eigenlijk nog nooit wat aan, aan publiciteit gedaan. Ofzo. Men, mensen melden zich wel. En dan gaat het er natuurlijk om dat mensen uh, bij elkaar willen blijven. Mensen weten even niet hoe. Ze houden van elkaar, maar ze weten niet hoe dat met een relatie verder moet. En dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Relatie... En het was zo mooi begonnen. Ja, het begint Net altijd als mooi. Net zoals Sylvie en Rafa, <laughs> Ja. Oh, dat was helemaal een droomhuwelijk, toch? Ja. ja. Ze hield nog zo van hem. Ja. Nou, ik, ik zeg wel eens... Een relatie... Euh, laat ik zo zeggen... De liefde kan een relatie overleven, hè? Het, het komt heel vaak voor dat mensen uit elkaar gaan... omdat ze niet weten hoe ze met z'n tweeën verder moeten... hoe ze de afspraken allemaal moeten maken. Maar ze houden nog wel van elkaar. En dat maakt ook dat je al die vechtscheidingen krijgt. Want ja, euh, liefde kan zomaar omslaan in haat... En voor je het weet uh, uh, ben je ernstig ruzie aan het maken met degene waar je van houdt. Want als je niet van die persoon zou houden, zou je er ook niet zo, uh, zo, zo, zo fel op ingaan. Op wat er allemaal gebeurt. Het mooie van The World Book of Love is dat het werkelijk ook de hele wereld uh, overgaat. Aan alle aspecten van de liefde. Bijvoorbeeld liefde en islam. heel mooi stukje staat erover. Uh, wat daar in dit spectrum van de islam toch de hoogste schoonheid wordt genoemd. Ik sla iets open over wat is jouw ikigai? Was was van gehoord, de ikigai? Nee, ik leer hier. Ja, het Japans concept is dat, ikigai, oftewel dat wat je leven de moeite van het leven waard maakt. En er staat boven, we houden van het leven via datgene waarvan, het, waarvan we in het leven het meest houden. En er staan ook wat sleutels in. Elk hoofdstuk heeft wat sleutels om dit fenomeen open te krijgen. We hebben allemaal ons eigen ikigai, dat wat ons leven voor ons de moeite waard maakt... Ons ikigai is individueel, veranderlijk, broos en transcendent en transcendent. Als we kunnen begrijpen wat ons persoonlijk ikigai is, kunnen we een beter leven leiden, omdat we beseffen waar onze echte prioriteiten liggen. Nou, ik ben um, westerling genoeg om dit Japanse toch enigszins te te begrijpen. Het Ikigai. Ja. Mijn dochter was net drie maanden in Tokio. Volgens mij is het gewoon je ego. <laughs> ja, nou, datgene wat je interesseert. Misschien uh, dat zegt iets over jouzelf. Dat jij je Ikigai het ego noemt. Maar goed. Mijn dochter was drie maanden in Tokio. En uh, daar heeft zij, me, zij heeft mij uh, verslag gedaan van wat er gebeurt in. En nu moet ik op mijn woorden letten. Van wat er gebeurt in de Love Hotels. Dat heeft ze namelijk. Van horen zien en niet van horen ervaren, mag ik hopen. De arme kind is 18. Je hebt in Japan, dus altijd in Tokyo. Je laat jij je dochters naartoe gaan van de film? Ja, nou uh, ze was in Tokyo en dan heb je dus hotels waar je uh, je sleutel krijgt van iemand die je niet ziet. En die geef je ook wat geld. En dan ga je naar zo'n kamer voor een uur met iemand die je in dat uur innig gaat liefhebben. En dat heet dan ook een love hotel. Misschien heeft dat iets met Ikigai te maken. Kost dat? Dat is een goede vraag, dat weet ik daarmee niet. Is dat ongeveer hetzelfde als wat er bij ons iets verderop... hier in de stad gebeurt, bij zekere grachten en aan een Oude Kerksplein? Nee, want dat zijn prostituees, die worden betaald. En uh, in die lofhotels komen mensen terecht die of toch mee vreemd gaan. Dus die, uh, ja, die, die elkaar vinden op hun werk of die elkaar vinden op een andere manier. En die dan uh, niet thuis kunnen of willen uh, uh, met elkaar de liefde bedrijven. Oh, dat herinner ik me uit Radio Romantica ook. De gewoon ordinaire sleutelclubs. Oh ja, dat is iets van ja, de jaren zeventig ook, hè? Noem het een love hotel. Lovers, love scars, love wounds, and mars, any heart. Oh, wat werd er al fijn over gezwaaid in de jaren vijftig. Love me, tender. Dit waren de Elvis... Uh, de... Mij weer, de Everly Brothers. En maar elf is die zong al over Love Me Tender. Toen dat, uh, um, die jeugdcultuur heel erg in zwang kwam. U kunt er jong of oud over bellen met lijn 1 en met Jean-Pierre van de Ven praten. 0800 1121. Tweeten over uw verdriet of uw geluk. Ik heb graag over geluk ook in deze uitzending naar hashtag lijn1radio en mailen naar lijn 1 ntr.nl. Love hurts, Jean-Pierre van yeah. de Ja, yeah, love hurts. Hoe is het met jou? Goed, dankjewel. Ik heb een boek aan nou. het heb, een... heb jij een goed ikigai en weet je, ben je <laughs> op de hoogte van jouw diepere zelf, waardoor je het andere diepere zelf bereikt? Nou ja, dat, dat vind ik wel een mooie vraag. Ik zeg, ik heb een boek geschreven, dat heet Geluk in de Liefde. En daar heb ik ook verteld over mijn eigen liefde. Omdat ik dus beschrijf wat ik met mijn uh, patiënten meemaak. Mijn cliënten in de, in de praktijk en mijn patiënten in, in de kliniek. Maar ik dacht, het is wel zo eerlijk dat ik ook over mijn eigen liefdesleven ga schrijven. En dat heb ik daarin ook gedaan. En daar, uh, daarin heb ik beschreven hoe wij naar een relatietherapeut zijn gegaan. En wat we daar hebben beleefd. Jullie twee ook. Wij, wij tweeën. En dat heeft enorm geholpen. Dat was, uh, ik kan het iedereen aanraden, laat ik het zo zeggen. Wat ging er mis? Dus ons. Where did it hurt nou ja, uh, we waren allebei uh, zo druk bezig met onze ikigai, met onze de belangstellingen, dat we elkaar eigenlijk niet meer zagen. Dat we te weinig tijd met elkaar doorbrachten. Nou, en dan gaat het vringen. is een van de onderdelen, elkaar ja. voorbij rollen. Dat doe je, ja. Drukke banen. Nou, dat zie ik ook heel vaak in mijn praktijk. Dat Daar is ze... bij mij ooit een keer gestrand veel te druk, stress. Ja. Dat neem je mee naar huis. En hoe graag zij je ook opvangt, het wordt hopeloos. Ja. Ja, en dan wordt het ook nog wel eenzijdig als zij jou steeds moet opvangen. weet je wel Dan uh, gaat zij op een gegeven moment denken dat ze niet aan de trekken komt. En dat is dan natuurlijk ook zo. Waar merkte jij het? Um, ik merkte het uh, aan de seks. Ik merkte het aan uh, de gesprekken die minder intiem waren. Uh, een soort, soort vrevel. En, en, en het gevoel dat je niet... Uh, Iets, geen verbondenheid hebt. He, dat je wel in hetzelfde huis woont. Je kende hetzelfde het wel. Love Hotel. Je kende maar, het wel. Dezelfde sleutel. Ja, dezelfde sleutel, inderdaad. Maar uh, verder eigenlijk weinig. En, en dat was niet. Ja, dat is natuurlijk geen leuk leven. Daar merk ik het aan. Hoe is het Anno 2013 met de liefde? Um, het gaat iedereen aan. Dus even iets Anders dan uh, wat wij doen over uh, uh, uh, Poetin bijvoorbeeld deze week. Mensenrechten. Uh, is liefde een mensenrecht bijvoorbeeld? Oei. <laughs> nou, ik weet niet hoe dit juridisch zit. Maar ik vind wel dat iedereen recht heeft op, op liefde. Ja, laat ik het zo zeggen. En is de, bestaat er de eeuwige liefde? Oh, Vraagt iemand in God. mijn oor ook? Nou, Er, er is ooit onderzoek gedaan naar stellen hè, die, die, die verliefdheid voelen. Net, hè, net zoals in het begin. Nog steeds verliefdheid voelen na 40, 50 jaar. Dat blijkt zo te zijn. In 2% niet schrikken van de gevallen. Dus 2% van de mensen die trouwen en, en dolverliefd zijn blijven dat. En bij de andere mensen gebeurt er iets heel anders. Uh, dan zakt de verliefdheid weg. En dan wordt het een soort houden van natuurlijk. Uh, soms zelfs een uh, kameraadschap. He, dus dat is dan meer de, de variant van, van liefde die storge wordt genoemd. Het Griekse woord voor vriendschap. er nou, uh, zijn allerlei, allerlei manieren om van elkaar te houden hoor. Maar die dolverliefdheid, die blijft dus maar in, uh, in de minderheid van de gevallen in stand. Hoe is het, nogmaals, anno 2013, waar jij zegt dat je anklandisi uh, niet genoeg hebt... Uh, wordt de problematiek uh, ernstiger, uh, um, neemt het toe? Is er bijvoorbeeld een verband tussen de crisis en liefde... Merk je dat ook? Ja, nou ja, daar heb ik het over gehad met een collega van mij. Die is mediator. Dus dat is een advocaat die ook een psychologie doet, zou ik maar zeggen. En die merkt dat mensen bij elkaar moeten blijven. Ook al willen ze eigenlijk uit elkaar. Dus die zitten dan te koekloeren in een groot huis. Dat ze niet meer kunnen verkopen, ook al willen ze dat wel doen. En dan, ja, wat moet je dan? Dan gaan ze maar hè, op zolders wonen of in kelders of, of de, de ruimtes verdelen. Uh, Eén sleutel. Heel veel uh, hopen dat je verschillende kamers nog hebt in ja, dat huis. Ja. ja, ik heb het gehoord. Uh, niet uit mijn nabijheid, maar inderdaad dat mensen gewoon gedwongen zijn... terwijl ze echt schreeuwend uit elkaar willen... Om toch bij elkaar te blijven. Ja, is dat vreselijk. Hè? Ja. En, en dan krijg je zo'n model, uh, wat je wel leest in 19e eeuwse boeken. Hè? Dus, dus mensen hebben inderdaad dezelfde voordeur, maar verder niet meer hetzelfde leven. Uh, een beetje ook, hè, zoals je bij de Russen leest uh, van, van, die, van, die, uh, van die grote Russische gezinnen. en, en ja, Ze gaan wel eens op zondag in het rijtuig uitrijden en dan houden ze de schoon een schijn op. Maar verder hebben ze weinig met elkaar. Nou, dat model moeten mensen noodgedwongen nu ook uh, gaan, gaan uh, volgen. Nog één over uh, nu. Want dit boek staat echt vol met uh, uh, verhalen over hoe het was, hoe het ooit was... hoe het genetisch is, uh, hoe het uh, gewoon uh, ja, in elkaar zit... Uh, ouderwetse voortplanting, et cetera, et cetera. Maar nu hebben we natuurlijk ook uh, de nodige experimentele golven achter de rug. De 60s en zo. Love and peace and happiness. Heel veel vreselijke scheidingen zijn eruit voortgekomen. Uh, hoe is het nu? Is er, is er um, um, ja. toch ook weer een variant gaande in de 21ste eeuw? Ja, ik krijg in mijn praktijk heel veel mensen die um, aan een soort experimentele relaties doen. Waarbij ze dus met meerdere partners vrijen. Maar ook waarbij ze met meerdere partners ja, ook de liefde bedrijven. Hè? Dus niet alleen maar vrijen, maar ook ja, echt relaties hebben. Dus, dus dat zijn van die... Ja, clubjes, mensen die, die uh, het met elkaar doen, maar ook uh, echt een verwantschap hebben met elkaar. Dus dat, dat, dat is voor mij echt een nieuw uh, fenomeen. En, verder... en waar zie je dat? Is dat in iets van de grote stad? Nou ja, ik, mijn Komt praktijk is in Amsterdam, ook... dus inderdaad. Maar Komt het ik, ik ook? Zie... Nou ja, goed. Maar... Nee, nou, nou, dat is wel een goede vraag. Er zijn zie... mensen die ook uh, in Meppel en Stroe zitten ja. te luisteren. Nou, ik moet zeggen, ik zie en Radio mensen... ik, uh, <laughs> ja. ik zie mensen uit het hele land en uh, ook uit het buitenland. En uh, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, dat klopt. En, nou, dus dat is één ontwikkeling, hè, waarbij mensen dus van meer mensen kunnen houden. Um, en de andere is dat ze daardoor ook heel ingewikkelde familiestructuren krijgen. Hè. Dus, dus kinderen zijn van de één en, en, en de andere partner brengt dan ook weer haar of zijn eigen kinderen mee. Ja, maar dat klinkt gewoon heel die... ouderwets naar hippie communes. Nou ja, misschien is dat dan wel weer terug. Hè. Zo, maar dat zijn geen communes, maar dat zijn dan wel gezinnen, maar met kinderen van verschillende... Partners. En dan krijg je ook weer alle jaloezieën. Want ja, mensen blijven hun oude partners ook zien. Nou, in hoeverre hebben ze daar dan nog uh, connectie mee? Weet je wel, dat, dat, dat ligt allemaal heel gevoelig. En, en nou, die mensen spreken tegenwoordig ook wel. ja. Anton zegt de goedkope liefde van de, van de vaatjes. En vele anderen geven wel aan hoe de echte liefde in verval is geraakt. Een troostend woord voor Anton, graag. Ja. Er is een onderzoeker geweest, Robert Sternberg. En die zei, ja, die, men, die beroemde mensen, en hij noemde dan de Hollywood-acteurs... die hebben twee van de drie pilaren onder de liefde goed voor elkaar. Uh, namelijk uh, commitment, dat is echt toewijding aan elkaar. We willen een, een verband met elkaar vormen. En de passie, dat is altijd uh, goed verzorgd. Maar het derde element, dat is de intimiteit, hebben ze te weinig. Nou, ik weet niks van Raphaël en Sylvie, moet ik zeggen. Maar het schiet wel meteen en dan in lees je de, Dan lees je toch echt de verkeerde krant? Nou ja, dat, maar, een wat weet je? ja, wat weet je als je de krant leest? Maar goed, He, het komt vaak voor dat mensen heel snel met elkaar trouwen... en dan zo'n geweldige partij ervan maken. Maar dan is er weinig onderlinge intimiteit. Nou, en die Sternberg zei... Dat, dan mis je een van de drie pilaren onder je liefde. En ja, daar valt het om. En ja, goddank zie ik bij de meeste mensen die, die ik tegenkom... Uh, die intimiteit wel bestaan. En, en daar kan er wel het een en ander aan schorten. Of het kan ook aan de communicatie schorten. Maar goed, uh, dat moet er wel zijn, want anders wordt het niks. Ja, toch is het, dit van Rafael en Sylvie niet zomaar ordinair nieuws. En uh, wat ik al in het begin zei, uh, meelebberen. Uh, het geeft ook aan, uh, het gebeurt de beste. Ja. Het gebeurt in de hoogste kringen. En dat vinden ze dus in andere kringen ook wel weer leuk. Er gaat een soort van troost van uit? Ja, dat is het, al is het, het, het misschien niet het beste voorbeeld dat hij het nou met Sabia doet. Met de... de Bolaroos, de, de beste vriendin. De, de beste vriendin van Sylvie, ja. Nou, dat, dat komt ook wel meer voor dan je denkt, hoor. Ook in jouw praktijk? Ook in mijn praktijk. Jij spreek, krijgt en en ook wel Sylvie's die ik, ja. niet zo bekend zijn over de vloer. Ja, ik krijg en Sylvie's over de vloer en, en Rafis. En mensen die uh, jarenlang als bevriende stellen met elkaar omgaan. En dan blijkt ineens dat er nog een kruisverband bestaat, zou ik maar zeggen. Uh, op no hun internet. En nou ja, dat is natuurlijk problematisch, want mensen zijn bedrogen, blijkt dan achteraf. En ze verliezen dus hun partner, maar ze verliezen ook een goede vriend of vriendin. Want ja, uh, die is vreemd gegaan met hun eigen partner. Dus, ja. Ik denk niet dat Sylvie en Rafael uh, bij jou ook in therapie het snel weer redden. Nou, dat weet ik niet. <laughs> Het lijkt wel heftig. De situatie is moeilijker maar, dan je, je vermoedt. Maar ja, mensen komen in allerlei crisissituaties bij hem. Als ze bellen, ik zal ze doorsturen naar Jean-Pierre van de Ven. En Ton heeft een vraag aan hem. Over de vraag waarom karakters uiteindelijk toch, uiteindelijk toch botsen. Ton, vertel. Ja, inderdaad. Uh, goedemorgen. Uh, uh, ja, je, je wordt verliest. Slinders uh, in je buik... Uh, uh, alles klopt, uh, karakters uh, uh, denk je dat ze overeenkomen. En dan na een uh, aantal jaar of jaar run later blijkt dat die karakters botsen. Ja, waar komt dat door uh, als je dus in eerste instantie denkt van uh, de grote liefde gevonden te hebben? Champje, mooie vraag. Um, nou ja. Um, Godfried Bowman zei al... al voor een duurzame relatie aan te gaan... Uh, verdient het aanbeveling om een, wind, een windscherm op te zetten... bij 6 Beaufort. Dus je moet een soort test uh, doorstaan. En Nietzsche had hier ook een theorie over. Die zei... ja. Uh, volgens hem was alle liefde gedoemd te mislukken. Want wat mensen doen in het begin is hun eigen ideeën, hun eigen idealen projecteren op een ander. Nou ja, als je dan vervolgens een duurzame huishamer met elkaar gaat delen... kom je natuurlijk achter dat je ideaal niet overeenstemt met de echte persoon. En dan beginnen de problemen. En misschien dat je dus dat, dat idee, hè, dat, dat, uh, die overeenstemming waar je het over hebt in karakter... meer in je eigen verbeelding had dan dat hij werkelijk bestond. En ik, ik, ik weet niet of dat klopt, Tom, maar uh, dit is wel wat ik vaak zie bij mensen uh, in mijn praktijk ook. Hè. Dus dat ze een idee hebben over die ideale relatie, ook over de ideale partner. En daar heb je het eigenlijk weinig over met elkaar. Je neemt maar aan uh, dat de ander precies zo denkt over relaties als jij. En vroeg of later komt er een punt in je relatie dat je erachter komt dat dat niet klopt. En dat is dan vaak bijvoorbeeld op het moment dat er kinderen komen. Dan blijken mensen allerlei schablonen en ideeën te hebben over hoe je daarmee moet omgaan. Nou, en ja, dan moet je gewoon praktisch de taken verdelen. En dan kom je elkaar natuurlijk tegen. Tom, herken jij, dat, herken jij dat, Tom? Ja, ja, inderdaad. Dat is mij ook twee keer overkomen. En Dus twee keer in, ja, dan... dat. Zo noem ik het, in de, erin getuind. Maar dat zal de andere kant dus ook gezegd hebben. Uh, ja, inderdaad. Maar ja, het is zo moeilijk als je dus een relatie aangaat. Dat je dan dus eerst alles uit een treuren bespreekt met elkaar. Het zou goed zijn voor een relatie. Maar ik denk dat er in de praktijk weinig van terecht komt. Het zou goed zijn voor een relatie om wat? Om alles met elkaar te bespreken? Ja. Ja. Nou ja, het zou nog beter zijn voor een relatie als je alles uh, vastlegt in een boek... en dat elke week uh, weer terugleest. Maar helaas werkt het natuurlijk niet zo. Wat ik vaak zie is dat het een levend ding is. Een relatie is een levend ding. Uh, het verandert, het, het ontwikkelt zich, uh, het evolueert. En samen uh, leer je natuurlijk uh, je ook je ont te ontwikkelen. He? Je bent niet dezelfde partner in het begin van een relatie als je bent na een paar jaar. Maar je, Ja... Dus je, je ontwikkelt je allebei, maar ook je relatie ontwikkelt zich. Dus als je de, al die afspraken vastlegt in een dik boek... en dat terugleest na een paar jaar, dan denk je... hè, heb ik dat gevonden? Ik heb hier ook dit boek. Uh, hè? The Book of Love het Geheim van de Liefde. Een van de sleutels van jouw hoofdstuk, Jean-Pierre van der Ven in therapie. Ja, die heb je eigenlijk net al verwoord. Liefde is de kracht die ons gaande houdt. Maar wij kunnen de liefde niet gaande houden. Ja, dat is zo droevig. Dan zitten mensen tegenover me... En die willen eigenlijk dat ik met mijn toverstafje zwaai... en dat ik dan de liefde weer aan de gang breng. En dat kan ik niet. Ton, hoe ga jij dit? Uh, ben je nu single, Ton? Nee, nee, nee. Ik heb gelukkig een partner en een hele lieve partner. Ook dat botst uh, op zijn tijd. En dat is uh, wel uh, goed, uh, vind ik. Want dat houdt het ook uh, spannend. Uh, maar uh, ja, het is toch weer een, een inzicht in. En, uh, eigenlijk normaal denk ik mensen altijd ook kunnen bedenken. Wel iets geleerd dus, want daar gaat het over. Hè? Ja. Liefde, Jean-Pierre van den Ven, is een permanent leerproces. Het staat niet elke dag in de krant. Rafael en Raf en, en Sylvie uh, komen ook in allerlei andere kringen voort. Ja. Uh, halen de krant niet, maar het is gewoon wel een permanente stroom in de samenleving. Ja, nou ja. Ook gelet op de nieuwe samenlevingsvorming die je net schetste. Ja, nou ja, volgens de neurologen zijn wij wired to connect. Dus tussen onze hersenen zijn zo afgestemd dat we per se ons willen verbinden met een ander. En uh, dat denk ik ook wel. Ja, we zijn altijd bezig met een ander te vinden. En we lijden, er zijn heel veel mensen die eraan lijden als dat niet lukt. Die voelen zich eenzaam en die voelen zich uh, uh, incompleet als mens omdat ze geen partner hebben. Dat dit soort boeken uh, toch weer steeds verschijnen... dat jij er een paar geschreven hebt... Uh, geeft natuurlijk ook aan uh, dat er ontzettend veel behoefte is. Ook nieuwsgierigheid naar is. Uh, ja. uh, dat er, uh, uh, wat dat betreft, uh, nooit lessen genoeg te leren zijn. Maar gek genoeg ontbreekt het in het onderwijs, denk ik wel eens. Ja, dat is een, mooie, dat is een mooi punt. Daar hebben we het nooit over, he, in het onderwijs. He, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, Mevrouw de... Bussenmaak luistert de u mee. Er komen liefdesklassen... Nee, maar ik bedoel, ik zit hier wel een beetje nog een gaantje over te maken. Maar het is, het is wel heel erg serieus. Liefdesklassen? Ja. Nou, dat, dat uh, zou me interesseren. Ja. Want de liefdeslessen die leer je over het algemeen in de praktijk... en dan komt het hard aan. Love, hurt. Ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat er in die liefdesklassen gebeurt. Hè? Want, uh, ja, en hoe jong die kinderen zijn waarmee je dat... Uh, uh, gaat ga doen, Maar uh, in principe is het heel raar dat we het nooit hebben over de betrekkingskant van relaties. Dus over hoe je omgaat met uh, intieme partners of met, met, met vrienden, met mensen die intiem zijn. Dat, dat, dat leer je inderdaad in de praktijk. En bij de, bij de meeste mensen lukt het ook wel. Maar er is een grote groep mensen waarbij het gewoon niet vanzelf gaat. In de beginnen leer je natuurlijk in de boezem van het gezin... Dat is de bedoeling, hè? dat je je goed hecht hè, aan, aan je ouders. En dat je die hechting meeneemt naar je uh, liefdesrelaties daarna in, in, in je leven. Maar dat werkt dus uh, niet bij iedereen. Niet iedereen raakt, zoals dat dan heet, veilig gehecht. Niet iedereen kan zomaar een, uh, uh, een andere persoon vertrouwen. In die mate dat het makkelijk liefde of intimiteit wordt. Frit aan de telefoon. Vertel. Ja, goedemorgen. Nou, wij, wij, mijn vrouw en ik waren 18 en 19 toen wij trouwden. We zijn nu 61, en we zijn steeds een gelukkig koppel. En alles wat wij hebben meegemaakt, is altijd besproken. Vanaf het moment dat we, vanaf de eerste dag bespraken we alles met elkaar. Ook met de kinderen. Iedereen was op de hoogte van wat in ons gezin speelde. Althans binnen het gezin. Nou, fantastisch. Wat fijn voor jullie. Ja, het, was, het, was van, het is een fantastisch huwelijk. We hebben van alles meegenomen, hoogtes, dieptes. De kinderen precies hetzelfde. en blijkbaar zijn we een goed voorbeeld. We hebben drie kinderen allemaal nog bij dezelfde partner. Ook allemaal al meer dan twintig jaar. Ja. Dus het is geweldig gewoon. Dat kan dus ook, Fred. Maar blijkbaar was jullie, waren jullie van meet af aan met jullie Ikki Guys... al betrokken bij het geheim. Wisten jullie van dat geheim? Nou, wij wisten in ieder geval... Uh, dat we alles met elkaar moesten bespreken. Ook als we wel eens een keer flins in de buik kregen van iemand anders. Dat moesten we gewoon bespreken. Financiën bespreken met de kinderen erbij. Gewoon altijd alles open en eerlijk besproken. Er is bij ons nog nooit iets onbesproken geweest. Fred, dat gaat, dat gaat mee. Dat gaat mee naar alle luisteraars. Dit is misschien een van de mooie, lichte conclusies van deze lijn 1. Vind je Jean-Pierre van der Ven? Ja, heel mooi. Als mensen zo dat opengooien en het lukt, prima. We komen erop terug. Uh, the, book of, the World Book of Love, het geheim van de liefde... is gemaakt onder andere dus samengesteld door Belg Leo Beaumans, Bormans. En die is de gast, Leo Bormans, bij de collega's van Pavlov. Aanstaande zaterdag op Radio 1. Lijn 1. Over de liefde. Met liefde ga ik erover door. Vrachtwagenchauffeurs zijn soms erg slecht. Het hele probleem waar ik een probleem mee heb, is dat er gewoon geconcureerd wordt op arbeidsvoorwaarden. En controles op overtredingen, die zijn er nauwelijks. De inspectiediensten zijn dusdanig uitgekleed dat het geen waakhonden meer zijn, maar schoothonden. Argos over hoge nood. Onder vrachtwagenchauffeurs. Dat is gewoon mensen die gewoon uitgebuit worden. Dat is pure slavernij. Is. Radio 1. Het is heel erg lastig te controleren dat dat gebeurt. En als wij het dan niet kunnen controleren, hoe kan iemand anders het dan controleren? Aragos, zaterdag om kwart over twaalf. Het nieuws van alle kanten.